Door het NOS -journaal. De Levenzijnde Kliniek in Den Haag ziet een toename in het aantal hulpverzoeken bij euthanasie. Lang bleef het aantal min of meer gelijk, maar in vergelijking met vorig jaar... ziet de instelling nu een stijging van 15 procent. Volgens een woordvoerder zijn artsen terughoudender geworden... vanwege de mogelijke juridische gevolgen en sturen ze mensen vaker door. Zaanstad zet per direct extra personeel bij alle beweegbare bruggen in de stad gebeurt nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid had geconcludeerd... dat de veiligheid bij bruggen die op afstand worden bediend onder de maat is. In Zaanstad gebeurden twee ongelukken waarbij iemand omkwam... en twee mensen zwaar gewond raakten. Volgens de Onderzoeksraad kan dit overal in Nederland gebeuren. In een tv-toespraak heeft regeringsleider Carrie Lam van Hongkong... bevestigd dat een omstreden uitleveringswet definitief wordt ingetrokken. Tegenstanders waren bang dat China de wet zou misbruiken om activisten aan te pakken... Dat was de aanleiding voor massale protesten in de stad. Afgelopen nacht was het weer onrustig in Hongkong. Iran wil een deel van de bemanning van de Britse olietanker vrijlaten... die bijna drie weken geleden werd geënterd. Zeven mensen komen vrij op humanitaire gronden, zegt het land. Of de andere zestien bemanningsleden ook vrijkomen is nog niet duidelijk. Bij een ongeluk met een toeristenbus in Nieuw-Zeeland zijn vijf mensen omgekomen. Er zijn zeker zes gewonden, van wie twee ernstig. Het ongeluk gebeurde op het Noordereiland... De bus met Chinese toeristen kwam op zijn kant terecht in een bocht op een snelweg. Waarschijnlijk speelde het slechte weer een rol bij het ongeluk. Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Italië in de Achterhoede. De Nederlander krijgt voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe motor in zijn wagen. En volgens de Formule 1 regels mag dat maar maximaal drie keer per seizoen zonder consequenties. Het weer vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Een graad of 19 is het. Vanavond wordt het geleidelijk droger...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee Zandvoort en Dit is de zomer van ZFM. Met nu, ZFM lunch. We luisteren plezier. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja. Tweede uur lunch op deze mooie woensdag, hoewel het weer een ietsje, ietsje minder is. Ja, ik, uh, we hebben een, uh, ik heb een, een roerig jaartje achter de rug. Ja, en we zijn wat, uh, wat mensen weggevallen en ja, daar wil ik eigenlijk een paar plaatjes verdraaien. Daar wil ik verder niet zoveel op, op stilstaan, maar een jaar geleden overleed mijn nicht Edith op 54-jarige leeftijd en ja, ze was helemaal gek van Elvis, daar ga ik hier verdraaien. You're always on my mind. Dat is een hele mooie. En ook hetzelfde jaar een hele goede vriend van ons, Erik, dat was een wandelaar. En uh, ja, daar ga ik voor draaien. Follow the sun. Ja, hij volgde heel vaak de zon. En dan een plaatje erachteraan. Ja, die vind ik zelf heel erg mooi. Dus uh, ik ga u verblijden met You're Always on My Mind van Elvis Presley. Speciaal voor Edith.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 Satisfied, satisfied. Little things I should have said and done. I just never took the time. Stay is done. Breathe, breathe in the air. Set your intention. And blowing What does your heart say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 zijn er altijd je leven heel compleet. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Een mooi plaatje, Maar we gaan door met Golden Oldies. En dat is een gauw oude. En het is I Will Survive van de Hermes House Band. De Hermes House Band die is in 1982 opgericht... door de studentensociëteit Hermes van het Rotterdam Studentenkorps. De naam Hermes House Band werd echter al in 1978 bedacht... door deze leden van dezelfde sociëteit... Vanaf week 52 van het jaar 1994 werd de groep bekend in onder meer Nederland en België... met hun cover van het hit I Will Survive van Gloria Gaynor uit 1978. De band scoorde hiermee een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. In totaal stond I Will Survive, alala ah la la, 17 weken in de top 40... waarvan drie weken op nummer 1. Wereldwijd zijn van de singles meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Willem van Schijndel en van de Deurzakkers verzorgde in die tijd van I Will Survive de promotie van deze single. Wij gaan luisteren naar I Will Survive van de Hermes Houseband. I was <middels> afraid, I was better. Careful thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. Ja, het is niet anders, hè. 7 september van 8 tot half 12, half 12. Een niet meer weg te denken traditie is de historic Grand Prix Parade... in het centrum van Zandvoort-aan-Zee. De bontesvloed van historische raceauto's rijdt op zaterdag 7 september alweer voor de zevende keer door de badplaats. De deelnemers rijden twee ronden door onder meer... burgemeester van Alverstraat, van Spijkstraat... burgemeester van Engelbertstraat, Hogeweg Oranjestraat, Halterstraat... En de Zeestraat. Na afloop dienen de Haltestraat en het Kerkplein als rennerskwartier. Dat is een uitgelezen kans om de historische auto van dichtbij te bewonderen. En bij de historische Grand Prix behoort natuurlijk live muziek. Direct na de parade kan men genieten, dansen en meezingen... op het raadhuisplein van de band Jamento. Ja, tussen ja, van 8 tot half 12. En de locatie is uiteraard, wat ik al gezegd had, het centrum van Zandvoort.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 De helft van de middag droog. In de avond wordt het van het noordwesten uit droog en klaart het hier en daar op. De maximumtemperatuur loopt uiteen 1 van 18 graden in het westen tot 21 graden in het zuidoosten. Er staat een matig aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind en komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en trekken er enkele buien over het land. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De wind wordt westelijk en is matig boven het land en krachtig tot hard langs de kust en boven het IJsselmeer. In het Waddengebied wordt de wind mogelijk enige tijd stormachtig, windkracht 8, met in het noordwestelijk kustgebied dan kans op zware windstoten. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. De middagtemperaturen worden ongeveer 17 graden. De west- tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig langs de kust, af en toe krachtig. En in de ochtend kan de wind in het noordwestelijke kustgebied eerst nog hard zijn, met daarbij zware windstoten. Hey chef, ik moet naar Ja, u hoorde net uh, het weerbericht uh, voorgelezen door uh, ja, onze nieuwe collega. Hij moest dat toch even proberen. En ik vond dat hij het fantastisch heeft voor de eerste keer. Wij gaan luisteren naar Ma Baker, Bonneham. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.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 Het over de historische Grand Prix Parade. En dat is 7 september van 7 tot half 10. In het eerste week van september, dus dat is aankomend weekend, vindt er in het circuit van Zandvoort weer de Historic Grand Prix Zandvoort plaats. Tijdens deze dagen zult u ook ongetwijfeld op de weg de mooiste historische Bolides voorbij zien rijden. Maar op zaterdag 7 september. Van 7 tot half tien is er een parade door het centrum, waarbij tal van historische racewagens een mooie stoet zullen volgen. De parcours verloopt vanaf het circuit richting de Van Spijkstraat, burgemeester, dat had ik net al gezegd, burgemeester van Engelbertstraat, Hogeweg, Oranje Straat en dan het centrum in. De Haltestraat wordt voor de andere verkeer afgesloten vanaf 6 uur. De auto's die meedoen aan de historische parade doen, doen de parade en zullen dan hun historische racevoertuigen plaatsen op de pleinen in het centrum. De Kerkstraat en de Halterstraat. Men heeft alle tijd om te genieten van de vele mooie, toest vele mooie voertuigen. De tijd is van 7 tot half 10 en zoals ik al zei de locatie is het Raadhuisplein in Zandvoort. En wij gaan luisteren naar De Dijk. Mag het licht uit? Nou voor mij mag het nu aan. Te veel zinnen, te veel woorden, draaien in een kop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren, dikke, langzaam. Op. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien naar mij. Te veel mensen, te veel zinnen.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 De organisatie van de Formule 1, en dat is de VOM, heeft officieel gemaakt dat de Heineken Heineke Dutch Grand Prix op 3 mei 2020 op het circuit Zandvoort staat ingepland. De kalender moet op 4 oktober tijdens de vergadering van de VIA World Motor Sport Council nog worden goedgekeurd. Het 70, 70ste uh, seizoen in de Formule 1 begint op 15 maart... met de grote prijs van Australië... en eindigt op 29 november in Abu Dhabi. Zandvoort is dus vijfde race van het seizoen... en de eerste van Europa in 2020. Er zijn volgend jaar zeven back-to-back -back races. Een race in twee op één volgende weekenden. Een week in Zandvoort staat de uh, Spaanse Grand Prix... in Barcelona op de kalender. Ja, en ze beginnen 15 maart in Australië en dan gaan ze naar Bahrein, Bahrein en dan naar Vietnam, zelfs daar komen ze, China en dan is Nederland aan de beurt. En wij gaan luisteren naar een bankje in de zon en ik hoop dat we bij de Grand Prix lekker in het zonnetje kunnen zitten. laatste send Dan komen we weer. Circa Sand voor het discoopprogramma. En het is tot 11 september. En het gaat over juf Roos. En juf Roos die komt zaterdag, zondag, woensdag om half twee. En het is alle leeftijden. En dan hebben we nog de Lion King. En het is in 3D. Zaterdag, zondag om half vier. In negen 9 jaar. En nog een keer de Lion King. En dat is ook in de 3D. Donderdag tot en met zaterdag om 8 uur s avonds. Dat is ook 9 jaar. En dan hebben we nog Only You. Zondag tot en met dinsdag om 8 uur. Twaalf jaar is dat. En dan hebben we de filmclub Simon Colum. Simon van Kolm. Brit Marie was here. En het gaat van een schrijver van één man al o als over. En het is uh, woensdag om half 8. En het is 12 jaar. En er uh, wordt er verwacht: Shaun het schaap. En dat is het, uh, gaat over het ruimteschaap. En dat is van de negende. En dan hebben we Downton Abbey. En het is de 24ste. En dan praat ik over de tiende maand. Dus 19 en 24-10. Ja, en er is... Uh, kaarten kan u kan uh, kaarten uh, bestellen bij info. En kaarten kan u bestellen via de telefoon. Maar we hebben ook een info. www.zerkesandvoort.nl Ja, en wij gaan door met Paul -Hanka. Nee, we gaan niet door met Paul -Hanka. Wij gaan door met Elton John.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 the skull moves us all in turn Dat was Elton John. Can you feel the love tonight? En dat komt uiteraard uit die film vandaan. Goed, ook samen Ook samen is de plek voor ontmoeting en gezelligheid... in Zandvoort Noord. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u ook samen... om half twee tot vier deelnemen aan spelletjes. En het kost maar 2,50. En een creatieve activiteit, dat kost 3,50. Maar ik heb er wel lekker koffie voor. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Loopt gewoon eens met ons binnen. Ja, en dan doe mee... Onze beroepskracht en vrijwilligers staan klaar om u hartelijk te ontvangen. Ook op zondag kunt u meedoen met Ook Samen. En dat is de, e ook al als de eerste en zondag van de maand van half elf tot half vier. En dat kost 9,50. Want speciaal ook voor Ook Samen rijdt de belbus op deze zondag ook. Informatie en reserveren telefoonnummer 5717373. Ja. En wij gaan door met de surgeons, Nido en Pins. Mooie him to her. En het is van de pretenders van Chrissy Heinz. Goed, het is er weer op, op deze woensdag. En volgende week woensdag ben ik niet live in de studio, maar ik ben wel op de radio. En ja, en dan is onze vriendin Dolly er weer. De 18e, die neemt het al voor mij over. En dan ben ik er weer. Dan zou ik zeggen tot over 14 dagen. En een hele goede week verder.